Ik ging aan de lus met een zus in de bus van Haarlem naar Leiden. Het was toch zo knus met die zus in de bus zo onder het rijden. Ik gaf haar een kus aan de lus in de bus en lachte tevreden. Ik heb met die zus in de bus aan de lus heel prettig gereden. Het liefste rijd ik met mijn meisje per bus, des morgens van Haarlem naar Leiden. We hangen dan samen bij aan de lus, omdat ik zo moeilijk kan scheiden. En heb ik mijn dagtaak gedaan, dan ziet u ons samen weer gaan. Ik hing aan de lus, met een zus in de bus, van Haarlem naar Leiden.